President Biden van Amerika belt dinsdag met zijn Russische collega Poetin. En in die beveiligde videocall gaat het dan over de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst verzamelt Rusland tienduizenden militairen aan de grens met Oekraïne... die klaarstaan om begin volgend jaar het land binnen te vallen. In Rusland verwachten ze niet dat er snel iets gebeurt, zegt correspondent Iris de Graaf. Bijvoorbeeld omdat de meeste Russen helemaal niet zitten te wachten op een oorlog. Maar ook omdat een invasie in de wereld niet te doen is met sneeuw en vrieskou in de loopgraven. Maar aan de andere kant loopt die spanning natuurlijk wel steeds verder op en wordt het ook steeds onvoorspelbaarder wat die troepen nou precies aan het doen zijn. En zoals in elk gespannen conflictgebied kan dat natuurlijk een keer escaleren door een incident of een misverstand. De Russische regering noemt de verhalen over een inval allemaal geruchten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar laatste wekelijkse videoboodschap gehouden. Daarin had ze het onder meer over de verdrietige gevolgen van corona. Afgelopen 24 uur zijn er bijna 380 mensen aan het virus overleden. Ze riep daarom iedereen op zich te laten vaccineren. Laten ze zich impfen. Egal of eerstimpfung of booster. Jede impfung hilft. Vaccineren helpt Duitsland uit de crisis, zegt ze. Angela Merkel wordt binnenkort opgevolgd door de nieuwe bond bondskanselier Scholz. In Volendam zijn anti-zwarte demonstranten aangevallen. Ze stonden op de markt toen ze werden bekogeld met eieren en oliebollen. Ook zouden een paar zijn geslagen. De actie was volgens de politie niet aangekondigd. En een boel racewagens en raceoutfits in de oude koepelgevangenis in Breda dit weekend. Alles wat met Max Verstappen en de Formule 1 te maken heeft, is daar nu te zien. En ware Wahalla voor fans van de Nederlandse coureur. En vooral een oud exemplaar van zijn racewagen maakt indruk. Even één om het voor dichtbij te zien is echt zo mooi. Je kunt hem bijna aanraken. Ik droom er niet van hem mensen zijn kartje rond te scheuren. Ja, ik was op zoek naar iemand om te kijken of dat mak. Alhoewel ik niet denk dat het voor iedereen weggelegd is. En waarschijnlijk voor mij ook niet. Voor hen misschien niet, maar Verstappen mag zo weer voor het eggy. Over een uurtje is de kwalificatie voor de Grand Prix race in Saoedi-Arabië. Het weer. Vanuit het westen valt de regen en het waait hard. Vanavond klaart het iets op. Morgen opnieuw grijze regen. In het noorden zelfs kans op natte sneeuw. Het wordt een graad 5. vijf. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 niet van je lach en van een zoon, zou met jou wel een willen, dus willen. Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Ik ben niet gek je maar ook is spuurschap. Ik ken mezelf en wat dit niet. Kwijt. 130 op de vluchtstrook, zolang we samen zijn. Je vraagt me waarom ik je ontwijkt, omdat je rond je me heen loopt. Zo oh, jij ja, dit was als ik me omdraai Je omsingelde me met wanhoop, het is echt zo Ik wil je bellen maar dat gaat niet Ik klap weer dicht, last van ventilatie. Ik dacht altijd, echte liefde dat bestaat niet Maar schijn me drie, kijk hoe Cupido weer Zo Zoveel frustratie en luister Ik, ik wil niks liever ben verblind door je liefde Ja en als je maar mee Laat het me we weten, zitten sam voor ik ga gaan, gaan. Ik voel dat je niet echt loopt. En met de nacht verdwijnt 130 op de filstoop. Om bij jou te zijn. Ik ben niet gek, Marokke, maar ook is winstig. Ik maak jij mezelf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 Down, down, down, man. Ik wil dat je niet wegloopt En met de nacht verdwijnen 130 op de vluchtstroom Om bij jou te zijn Wat de wekker gaat Verdrijft de gedachte dat je mij verlaat En ik niet beslis voor hoe lang het is Wanneer je bij me bent, dan is het net of ik zweet. Geef mijn hart jou weinig tijd Ik wil een beetje dit, ik wil een beetje dat Het hoeft niet meer zoveel te zijn Ik wil van jou wel iets, ik wil van jou wel wat Geef mij een beetje zonneschijn Ik wil een lieve lach, het liefste elke dag Zoneschijn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 Ben ik bij je, en misschien heb ik al tegenzet. Ik vreet je door we straks te lezen zonder bosking Afkuir je langs het woeste stroom. Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd. Ik zog het licht terug de gedienen, en ik wit. Het verlienen jou geen wissigheid. naar voor of terug. In twee tweestrijd ben ik nu vrij. Ook al weet ik me zoveel pijn. Ik ben waar ik nu echt hoort te zijn. Want zonder En meng jouw de weg Geef je antwoord als je zegt Je bent sterker dan je denkt Want jij staat echt wel in je uit. Eigen...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 Beautiful.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 Omdat jij achter me staat. En wat geweest is, is geweest. yeah.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 Je duwt me weg, scheld me, uit, terwijl ik sorry zeg. Laat me los en laat me gaan. Oh. Want je maat me je breekt me, je haat me en vergeet me, kan deze strijd niet langer aan. Je houdt me vast, je duwt me weg, scheld me, terwijl ik sorry zeg. Laat me los en laat me gaan.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 Je houdt me vast, je duwt me weg. Schuilt me uit terwijl ik sorry zeg. Laat me los en laat me gaan. Dit is CFM. Sounds good. CFM. Fuck you, any mom, any sister, any job. Any broke-ass car. And that's just your collar. Fuck you, any friend.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 We'll like Right around the corner, that's where my baby stays. Right around the corner, that's where my baby stays. That's where my baby stays. That's where my baby stays. Yes. I can get up to my house in fifteen different ways. Yaki, -taki -uwa. yaki, ooh! Yaki, -taki yaki, ooh! Yaki, yaki, yaki, yaki, yaki, yaki, ooh! I consider myself lucky, just as lucky as can be. van ZFM. ZFM. mijn lach is teruggekomen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 Well, take me to Om mee te praten Geen aardig woord, geen kus Geen goede dag Ik leerde jou te kennen Ja, dat was even wennen Ik vergeet nooit Toen ik jou voor het eerst zag. Ik voel alleen maar wanzen Als jij hier naast me ligt Ik leefde niet zoals ik had gewild.